Eh, uh, Ja? <laughs> nou ja. Uh, even kijken hoor, Ahmed. Uh, Inshallah, over een paar dagen is het de ramadan. Het begint de ramadan. Ja. En wil jij graag weer mee naar Tarabi? Ja, heel graag. Uh, wat is Tarabi? Dat is dat je dan moet bidden. Ja, in maar, een uh, zaal. Ja, maar dat doe, doe je altijd hoor. Ik neem je natuurlijk niet zo vaak mee naar de moskee, Dus daarom is dat misschien heel bijzonder voor je, maar... Daar bid je altijd in de moskee? Ja. ja. Wat, oh. is de, wat is de dan? Ik moet even je eten pakken. Je eten pakken? Nou, kom <laughs> zo weer terug dan, ja? Ja. Oké. Okay. Nou. En wat is de rabie dan anders dan, dan gewoon uh, bidden? Dat je met heel veel mensen bidt. Ja, maar dat doe je ook altijd in de moskee? Oh ja. <laughs> dan weet ik het niet. Nee, hè? Ja, Misschien moeten we er gewoon wat vaker heen, ook al is het geen uh, ramadan natuurlijk. Ja. Um, nou, het is gewoon heel erg, uh, ja, heel erg veel rakaten, dus onder is delen van gebed. dat je heel erg vaak ja. op de grond raad. Ja. Dus zoals daar. En uh, ja, dat doe je, dan, uh, doe je dan heel erg veel, heel erg lang. En dat is dus, uh, doe je gelijk naar het nachtgebed. Oh, dat. Yeah? Maar dat vond je wel leuk. Waarom vond je dat leuk, jongen? Omdat het heel lang is en daar word je heel moe van. Wat zeg je? Omdat het heel lang is en daar word je heel moe van. Oh. Ah. Ja, ze kunt ook benaderen. Geen spirituele benadering. Moeilijk woord. Maar, eh, nou. Ja, gemotiveerd ben je zeker dus. Ja. Dat is mooi. Nou, ook gemotiveerd om te voetballen. Want je gaat zo naar de training, hè? Ja. ja nou, eet smakelijk, jongen.